Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is aftellen naar de Feyenoord-finale in Tirana. Die begint over een uur tegen Aas Roma. Al dagenlang wordt er naartoe geleefd, de finale van de Conference League. Verslaggever Onno Beukers is in Albanië, waar zo die pot wordt gespeeld. En duizenden Feyenoorders zijn erbij. En dat plein, dat was begon wat rustig, maar het wordt drukker en drukker. En nu staat iedereen hier te dansen. En ik kijk hier langs zo'n hele grote, la, grote straat. En ook die staat helemaal vol. Dus het is hier echt heel druk met Feyenoord-fans. Inmiddels zijn ze in een mars vanaf de fanzone naar het stadion gelopen. En mensen zonder kaartje zullen de wedstrijd op grote schermen... De partij van de Britse premier Johnson praat vanavond over of hij nog kan blijven. Hij zei vandaag opnieuw sorry voor Partygate. De feestjes in en bij zijn ambtswoning tijdens de coronalockdown lockdown twee jaar geleden... Vandaag kwam daar een belangrijk rapport over uit. Daarin staat dat het gedrag van mensen op die feestjes moeilijk te rechtvaardigen is. Er zijn drie, drie tips binnengekomen over de doodgeschoten wolf in Stroe in Gelderland... na aandacht in de ops opsporing verzocht voor de zaak. Het beest werd in oktober vorig jaar gevonden. Vlak daarvoor stonden twee mannen op de plek waar de wolf lag. Op het ernstige misdrijf, zoals de politie het noemt, staat een maximale straf van drie jaar cel... of een boete van bijna 22.000 euro... En de Amerikaanse Zander gaat viral met de speech die hij hield tijdens de diploma-uitreiking van zijn middelbare school in Florida. Hij voert regelmatig actie voor betere rechten voor LHBTI'ers, maar van zijn schooldirecteur mocht hij het in de speech daar niet over hebben en ook het woord gay niet gebruiken. En dus deed hij het anders. As you know, I have curly hair. Ja, I have curly hair. Ik heb krullen, zegt hij. En dat gebruikte hij in zijn hele speech in plaats van het woord gay. So, in Florida is difficult, I to Ja, het is moeilijk om krullen te hebben in Florida. Maar het is deel van wie ik ben, zegt Sander. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen krijgen we een bijna helemaal droge hemelvaartsdag, dan ook aardig wat zon. Maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edsin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A6. Muiden richting Lelystad tussen Knoopendalmeer Almere en Lelystad. 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel 10 minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Z Zomerhit. Is de zomer van ZFM met nu jouw keuze? ZFM Rocking My Life Away, een programma over de geschiedenis van de rock en roll door Rick Seur en Pim Kroos. Na het eerste deel van Rocking My Life Away, waarin we de geschiedenis van de rock and roll hebben besproken, gaan we nu in op de helden van de rock en roll. Onze eerste held die we gaan bespreken. Is natuurlijk Little Richard. Met deze strijdkreet begon Little Richard in 1955 zijn doorbraakhit Tutti Frutti. Hij was toen 23 jaar. In de krappe 2,5 minuten die volgden, bonkte hij als een bezeten op de toetsen van zijn piano en zong. Nee, schreeuwde hij een tekst met nog maar veel meer van die heerlijke nonsenskreten. Pure poëzie, maar dan wel van een rock'n'roll variant. Van die rock n roll was de als Richard Wayne Pennyman geboren zanger, die op 87-jarige leeftijd overleeft, een van de founding fathers. De architect van de rock'n'roll was een van zijn vele bijnamen. Andere bijnamen waren The Innovator en The Originator.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 I don't know what you do to me, to the booty, oh, on the booty, the booty, on. Oh. Know how to love me, yes indeed. But you don't know what you do to me, To the poodie. Oh, do the poodie. Oh, do the poodie. Oh, do the poodie. Oh, do the poodie. Oh, do the poodie. Oh, do the poodie. Oh, Vorig jaar, Pim, uh, hebben we een programma gemaakt. Rockin my life way. Ja. Over de geschiedenis van de rock. Ongelooflijk, alweer een jaar geleden. Ja. Wat is er veel gebeurd in die tijd? He? Ja, het is niet te geloven. Met ja. ja. ja. ons persoonlijk, maar ook in de wereld. Of zo. Ja. Dus, uh... Corona afgelopen, ja. dus, maar we zitten wel in een oorlog. Ja. Maar vandaag gaan we het hebben over onze helden van de rock'n'roll. Ja, de grote helden? Ja, ja, ja, ja. Wat zijn volgens jou de grote helden? Toch wel Little Richard, ja. Chuck Berry. Ja. Die zijn er wel mee begonnen, denk ik. Ja. En daarmee ook aangeven dat er toch wel een... Uh... Zwarte muziekvorm is geweest. Hè? In, uh, zo is het zeker begonnen in, in oorsprong. Ja, ja. Ja. En dan zeker vanuit de blues en de gospel, denk ik, ja. die, die elementen bij elkaar. Ja. En ik denk ook toen de tijd toch uh, de maatschappij die wat losser werd en uh, ja. toch om iets anders vroeg of zo, misschien na de Tweede Wereldoorlog of ja. wat ook of zo. Dus, uh, ja. Ja. Want waarom zou er opeens die drive zijn geweest om wat harder en wat snellere muziek te maken? Hm? Ja. Misschien ook door de elektronica? Nou, je had ja. toch wel een overgang hè, tussen de, de big bands van de jaren 40 die swingmuziek speelden ja. en de originele blues. Had je in die tijd ook de jump blues. Hè. En dat heeft dan denk ik toch geleid tot uh, wat snellere muziek in uh, een kleine bezetting. Kleine bezetting, Want inderdaad. Dat, dat ja. ging toch ja. vaak ook nog een vrij grote orkesten. En uh, ja, jij zegt al. Uh, de tijd werd ook wat vrijer, misschien in de jaren 50. En, ja. De jeugd kreeg wat uh, zakgeld uh, te besteden, deel deel hè, geld, die ja. Ja. met hun bijbaantjes ook. En uh, dat ja. werd niet alleen een ijs- en patat omgezet, <laughs> maar uh, ja. dat uh, leidde ook tot de verkoop van platen en uh, ja. Ja. aantrekken van. Uh, de platenmarkt en alles wat ermee samenhing. En, uh, ja, dus misschien ook wel een stukje techniek. Dat de radio uh, wat algemener werd. En uh, ja. en het opnemen en de elektrische gitaar of zo. Ja, ja. en de film, hè? De, de film, oké. Okay. Ja. Ja. Om even meteen in het onderwerp van vandaag te duiken, Little mm. Richard. Ja. Ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe het mogelijk was. dat in de jaren 50 in het zuiden van de Verenigde Staten. Een zwarte jongen van 17, Gewoon piano zat te spelen. in een gay club. Ja. En het ook niet onder stoelen of banken stopte. Ook heel gay door het leven ging. Ja, ja daar gaan we het nog over hebben. Over die kant van Little Richard. Ja. We hebben het nu over Little Richard natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Is het daar volgens jou allemaal mee begonnen? Met Little Richard? Ja? Ja, een van de standaard werken... Over de geschiedenis van de rock rock'n'roll... roll heet niet voor niks. Wababaloobam. Bam, bam. Ja. ja. <laughs> Dit is een, een oerkreet... waarmee de rock en roll in het leven werd geroepen. Ja, ja. Je kunt natuurlijk wel wat we in het vorige programma, een jaar, ruim een jaar geleden, gedaan hebben. Ja. Kijken naar de, naar de invloeden en wat precies het eerste rock en roll nummer was. Hè. Ja. Het bebende ja, Rock 88. Het moment, ja. Maar ja. voor mij, en ik denk toch veel van mijn generatiegenoten. Ja dat we hem er ook een aantal uh, geïnterviewd hebben, dat die vooral uh, door Little Richard wakker gesut zijn. Ik denk het ook, ja. ja. Dat geldt ja. in ieder geval ook voor Herman Brood, die dat ook uh, met zoveel woorden gezegd heeft. Ja, ja. Er is nog een aardige anekdote over, hè. Oké. Okay. Uh, uh, eind van zijn leven uh, trad Little Richard ook eens een keer op in de Aoi. Ja. De, deed hij regelmatig. ik heb hem daar ook wel eens gezien. Met uh, Jerry Lewis trouwens. Ja, en Jack klops. Berry, dat was ja. fantastisch. Jaar negentig hè? Ja. ja. ja. Maar Leroyt uh, die trad op en die gaf een toegift. En er was een van het applaus. En dat ging maar door. En Leroyt zat, die ging nog een nummer en nog een nummer. Je zag echt, hij keek van, wat. wat is er met die mensen aan de hand wat hij niet in de gaten had, was dat Herman Brood die stond op het podium... met een stel mensen mee te swingen, met de papegaai op zijn schouder. <laughs> dat zorgde voor een golf van enthousiasme op het publiek. Ja. En dat samen met de muziek van Little Richard. Ja, ja, ja, uh, ja. Ja, ja. Maar we hebben dus net uh, Tutti Frutti van Little Richard geraaid. Als eerste natuurlijk, ja. hè? Ja. Uh, Abam, ja. ja, En met die strijdkreet begon uh, Little Richard in 1955 zijn doorbraakhit Tutti Frutti. Ja. Toen was hij 23 jaar. Ongelooflijk, hè? Ja ja. En de, ja, ja. Je hoort een bonk op die piano. Ongelooflijk, hè? Ja, in, de, in dezelfde opname heeft hij een aantal van zijn hits gemaakt, hè? Ja, oké. Okay. In ja, een paar uur tijd heeft hij de grootste hits neergezet. Daarna misschien eerst eventjes uh, toe the Floor', die zeg je, hè? Ja. Uh, je weet toch wat uh, oorspronkelijk tekst was? <laughs> ja, daar hebben we het ook. We hebben het ook opgezocht, inderdaad, Ja, ja. ja. Want de originele tekst erin toetie verwees naar een homoseksuele man. Toetie fruity good booty. <laughs> If it doesn't it don't fit, don't force it. You can crease it and make it easy. <laughs> ja. En toen was hij 17, hè? Toen speelde hij piano in zo'n gay bar. Oh ja. Yeah. Wat die, die de woorden zijn dus vervangen door uh, toetie fruity, away Rutti of zoiets. Ja. Toetie fruity, away Ruti. Ja. Want de OE Ruti, zoals ik het uitspreek, is eigenlijk all right. een slang ja. expression yeah. voor alright. En de voor alright. Het was een, een, een studiosessie en uh, nam die een paar nummers op ja. er zat echt niet echt de spirit in aan het eind zong die dat liedje <laughs> nou dat, uh, dat sloeg wel aan maar die tekst kon natuurlijk absoluut niet <laughs> een van de vrouwen mevrouw Boswell heet ze geloof ik ja die heeft ze herschreven, een he? het herschreven uh, ja. gefassioneerd en herschreven ja ja, dat ja. kon zonder volgens mij in die tijd niet inderdaad nee. Nee. Nee. nou ander nummer Ribbit It Up ik going to het it up. Dat betekent gewoon... Uh, ja. Ik ga neuken. <laughs> dat kon wel in die tijd. Ja. Ik ja, dat begreep niemand denk 40, ik. 40, 50 jaar geleden. Dan heb je een interview met gelezen van... Hoe kon je dat zingen in de jaren 50? Ja. Kon dat allemaal? Ja, namelijk, het ja. ja. ja. ja. Maar ja, dat was waarschijnlijk toch ook omdat het een soort subcultuur was van zwart. Hè, van, dat het ja. serieus genomen werd. Nee, klopt verder. Niet meer naar geluisterd. Nee. Nee. Nee. Nee. Hoe kan een mens zich vergissen? Ja. Maar de impact is dus gehad heeft toen, yeah. hè? Ja. Well, 88, shad go down by the Union Hall. When the joint start jumpin', I have a ball. I'm motor rock up. One episode I'm gonna rock it up I'm gonna rip it up I'm gonna shake it up Gonna burn it up I'm gonna rock it up And ball tonight I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up, I'm gonna rock it up, and ball tonight. I about ten, I'll be flying high, I'm not out unto the sky, but I don't care if I spin my goal, cause tonight I'm gonna be one hell. Ja, Little Richard, hè? zijn ja. echte naam was Richard Wayne Pennyman. Geboren op 5 december 1932 in Macon, Georgia. En helaas gestorven op 9 mei 2020 in Tullahoma, Tennessee. Op ja. 87-jarige leeftijd. Dat ja. was natuurlijk helaas het ja. een stuk. Fantastisch dat iemand na zo'n leven... Ja. die wat, leeftijd bereikt heeft. Ja. En wat hij allemaal gedaan heeft ja. inderdaad. Daar ja. Ja. Ja. gaan we het ook nog een beetje over hebben, ja. ja. Maar Tutti Vultus is echt... Het begin van. Ja, jij zegt tutti okay. frutti, maar dat dat was weg als toetje. Ik zou toch zeggen tutti frutti. Tutti <totipen> frutti. <totipen> <Tootipen> <Tootipen. totipen> Sorry, luisteraars, tutti <tootipen>. frutti. <totipen> Ja, tutti frutti. Ja, misschien heb ik het gisteravond net opgegeven. Ja, oh ja. Ja. Trouwens, ook nog even iets over tutti frutti. Ja? Is die ook wel eens opgevallen dat je de originele gedroogde tutti frutti niet meer kunt krijgen? Je ja, het ervan. altijd tegenwoordig van die vorige weekje pakjes. Het ja. smaakt niet meer als tutti frutti. Ja, de wereld is voor een bollet veranderd, ja. Wat je ja. zegt, het is inderdaad... Tutti uh, was halverwege de jaar 50. Het begint van een reeks hits inderdaad. Hè? Ja. A little... Uh, of a long Tong sally. Lucille, Rib it up. Ja, wat je zei. en good, good go golly miss ja. Molly. Ja. ja. En er zijn ja. natuurlijk ook veel mensen die zijn geïnspireerd door... Tutti... Uh, of... Tutti... Tutti... Tutti... Geniaal, Ja. A, wap, bap, a loop, Lap Bamboom ja. zit erin, maar ook Tour Fruity. Hoe je ja. <laughs> verzins het als songtekst? Ja, stel je voor, stel voor dat je een Nederlandse rockartist bent. Je ziet. Blanke Vla. <laughs> <laughs> bam, bam, boedelbam, bam. Bloep, bloep, bloep. Ja. Nee, maar een uh, boep. <laughs> Dat was meer een drumrit en dat uh, gespeeld moest worden of zo. Of wat ook, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Toch apart dat uh, witte teenagers uh, omarmden Letter het eigenlijk meteen, hè? Ja. Maar natuurlijk de ouders en de leraars zagen het een oh, grotere bedrijf, een uh, grote bedreiging, ja. Nog groter dan Elf Presley dus ja. Maar ja. Niet alleen omdat de helft van de kinderen een uh, zwart was, maar ook omdat ze zich niet erg stoorden aan aparte rollen, hè? Nee. Voor mannen, ja. Ja. Nee. Want er is wel gezegd dat Little Richard was de eerste ja, zichzelf verkleende androgene popster. Ja. Alsof, ja, ja. En in die zin natuurlijk een voorbeeld voor uh, Dave Barry en Prince of zover. Ja, zeker. En David Bowie. Ja, ja, ja. ja, ja. Die uh, hebben dat ook uh, zo gezegd, hè? Dat is ja. een van hun uh, inspiratiebronnen. Maar het was, was toch een klein opdondertje eigenlijk, Little Richard? Ja, ja, met een, een, een, een, een, een tekort been en een tekort arm, hè? Oh, oké. Okay. Dus ik heb hem nooit ja. opgevallen, maar dat, als nee. je het weet, dan zie je het. Ja, ja, ja. Dat was ook een van de redenen dat, uh, ja. dat zijn vader niet zo trots op hem was. <laughs> nee. Hij had vreselijk mishandeld door zijn vader. Hè? Echt waar, ja? Ik heb oh. een keer zo'n al gezien uh, van de Amerikaanse tv, dat hij... Mm -hmm. Zat te babbelen over zijn leven, toen was hij denk ik al een jaar of zeventig. En toen was hij ja. heel geëmotioneerd. Hij is dus echt uh, oh. yeah, fysiek ontzettend mishandeld. En, uh, ja, hij okay. is op zijn dertiende al het huis uit gegaan. Hè. Ja. Ja. Als kind uh, uh, uh, verkleden zich graag in de kleren van zijn moeder. Okay. En uh, gebruikte haar make-up. En, oh, en natuurlijk en, uh, ja. Van ja. Zijn vader in ja. die tijd natuurlijk niet zo leuk. nog uh, zijsprongen. Jij ja, hebt uh, over beroemde mensen die uh, door hem geïnspireerd zijn. Ja. Qua uiterlijk. Maar weet je wat de grootste beroemdheid is die in zijn band heeft gespeeld? Nee. Dat ja, in je niet mogelijk. No. Jimi Hendrix. Oh, ongelooflijk, ja. Zo. Ja. So, yeah. En ik heb hier een LP staan. Ja. Yeah. Uh, dat heet dan Little Richard with uh, Jimi Hendrix. Oké. Okay. Maar die speelt een hele, nou mag bijna zeggen, onbenullige... <hijen> klassieke rock deuntjes, nee. daar kun je helemaal nog Jimi Hendrix niet in herkennen ja, het zal hij wel heel jong zijn geweest ja, in ja, de Ja, ja. hij ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. heeft dus ook nog geleerd bij ja. hey, Little Richard ja. ook invloeden, ja. Ja. Oh, knap, Little hoor. Richard, waar dat zelf wel graag vertellen hoor, ja? ik heb het <hijen> Jimi Hendrix nog geleerd <hijen> <hijen> en de nee, Beatles de Beatles, ja Paul McCartney en John Lennon zijn ook groot fan van dat nou, geloof ik ook. want die zijn natuurlijk ook groot geworden in de jaren 50 of zo. Dus ja. die kregen al die muziek mee. Ja. ja, joh, die hebben natuurlijk een paar jaar lang niks anders gedaan dan uren per dag... Uh, ja, bij een rolhits te spelen. Ja. ja, dan leer je het wel. Ja. met Stoes, Sutcliffe en uh, Pete Best. Ja. Want inderdaad, Tutti Frutti is eigenlijk ook een, uh, uh, een combinatie van Bookie, Bookie boekie, gospel en blues eigenlijk, hè? Dat ja. zal wel echt een beetje een mengeling van alles geweest ja, zijn. Het is, ja, ja. En shout is dat ook een stijl is. Dat is echt ja. zo uitgeschreeuwd. Ja. Ja. Ja. ja, want de andere kenmerken zijn natuurlijk het luide volume en de vocale stijl die kracht benadrukte. Ja. Ja. En de kenmerkende beat en ritme natuurlijk. Ja, ja. Dat geloof ik ook, ja. ja. En toch ook de saxofoonsectie, hè? Oh, ook bij Liddellers? Het solo's die we toen oké okay. op een Schuil, ja. een saxofoon gespeeld. Scheurende saxofoon. It, it, it, she can't help it, the girl can't help If it. If she walks by, the men folks get in the Can't help it, the girl can't help If it. If she winks an eye, the grass lights turn the to toes. It can't help it, the girl can't help If. it. If she got a lot on what they call the mold. She If she mesmerizes every mother's song Can't help it, girl can't help it If she's smiling, beefsteak become well done Can't help it, girl can't help it She make grandpa feel like 21 Can't help it, the girl can't help it The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, girl can't help it And if I go to her, I'll bend the knees Can't help it, girl can't help it Oh, won't you come? This because I'm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 Ik ook heel belangrijk geweest he? voor het voor ritme in de rock'n'roll. Want de beat heeft eigenlijk zijn wortels in de, de Boogie Woogie. Maar Little Richard week af van dit ritme, gebruikte meer het shuffle ritme. Ja. En introduceerde eigenlijk toen de tijd een nieuwe kenmerkende rockbeat. beat. Ja. Hij deed een tweehan tweehandige. Hij speelde patroon met zijn rechterhand en bam bam bam bam en zo en dan het ritme typisch naar voren komt in de hoge register van de piano ja ja dat is typisch een stijl Shuffle dat is eigenlijk zijn echt triolen hè is een rockritme. Den, den, den, den, den, den. Ja, dat ja. hoor je ook eh, ja. vooral in de drums. Eh. Maar niet voor aan de floor, hè? Ja, de nee, nee, dat is meer de... Wat is dat ook alweer? Dat is maar een beetje te een nieuw beetje voor mij. dansen. <laughs> <laughs> Dance, <laughs> ja. dus, dat is een van de eerste uh, mixed craft oefeningen die ik van jou uh, heb gekregen. Oh, ja, klopt, dat hebben ook nog gedaan. on the floor. Ja, on the floor, ja. Yeah. The floor, ja, ja. ja, ja, ja. Maar het leuke van die, dat ritme van uh, uh, uh, Little Richard is dat het opgepakt werd door uh, Chuck Berry. En die heeft het verder uitgewerkt. En uh, wat algemene gemaakt. Ja, tje, dus nee. zo zie je ook natuurlijk ook weer die invloeden op anderen. Chuckberry ja. die we in de tweede uur gaan bespreken. Ja. Ja. Ja. Maar het inderdaad, hij uh, heeft al in 51 heeft hij opname gemaakt, Little Richard. Ja. Maar pas eigenlijk in 55 is hij en uh, wat later is hij doorgebroken. Hè? Ja. Dus hij heeft dus vier jaar eigenlijk. Uh, ja, wel volgens mij hard bezig met muziek... maar nog geen bekendheid gekregen, nee. nee. nee. nee. nee. Nou ja, omdat, het, hè, omdat hij ook al jong dus uh, pianist was, hè. In de, ja. In de bars. En uh, ja, de mensen met wie hij toen uh, speelde... die waren ook niet tenminste, minste, hè. Ik had het er <laughs> net even over. Ja. Het was eigenlijk de begeleidingsband van Fats Domino. Oké, okay. ja, met dat is niet niks, nee. opnames heeft gemaakt. Ja. En die maakte zijn eerste plaat in uh, 1948 al, he? The Fat Man. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Zou het nog belangrijk zijn geweest dat hij uh, niet gitaar speelde, maar piano? Chuck Berry uh, speelt gitaar, dus uh, daar zullen we het zo over hebben. Ja, hoewel uh, Chuck Berry in zijn gitaarstijl veel uh, over heeft genomen van zijn pianist. Oké, okay, ja. Yeah. Johnny B. good. Ja, oké. Okay. Ja. Maar zou dat impact hebben gehad? dat, je, dat, je, dat je, Maak je met de piano niet een ander soort muziek dan met de gitaar? Ja. Ja, dat is merkwaardig, hè? De ja. gitaar is natuurlijk uh, prototypisch voor de rock'n'roll muziek. Maar de uh, echte rockers. Nou, de echte Chuck Berry is natuurlijk ook een echte rocker. Ja. Maar die speelde ja. dan toch weer uh, een beetje ja. op piano georiënteerde uh, solo's. En wel, de piano ja. speelde ook wel een grote rol in zijn band. En, maar Ike Turner speelde ook piano in zijn eerste band. ja. Jerry ja, ja. Lewis. Dat kun je natuurlijk zeggen, ja. ja <laughs> ik zag ja, hem aankomen. Ja, ja. <laughs> ja. Maar ja. het kan ook heel anders. Bijvoorbeeld Elvis Presley. Volgens jou de king of rock'n'roll, maar oké. Okay. <laughs> Sorry, Pim. <King. laughs> dat, dat geldt wat mij betreft alleen voor zijn sun-jaren. Okay. Verder vind ik een beetje kwijlmuziek. Nou, nou, nou. Maar men dat zegt goed. dat hij de king of rock'n'roll is. Oh, jij niet meer? Alleen tijdens de En Voor mij is Jerry Lewis nog steeds de King of Rock and Roll. Ja. hij uh, je Zeker nu die op zijn 86 een nieuwe plaat heeft, een nieuw album heeft aangekondigd. Oh, Echt waar, ja. Een album maken met zijn neef. Oh. De bekende TV Domino Jimmy Domino Domino. Dominee, dominee. <laughs> Jimmy Swaggert. <laughs> die. die heel aardig kan zingen en piano spelen trouwens. Dat is toch een hele enge man. Ik heb Jimmy ik Swigert. heb nou ja? hem. Ik, dat weet je, live zijn 85e verjaardag kunnen zijn. Dat hebben we gezien, ja. Dat ja, ja. heb je ook gezien. Ja. ja. Uh, kunnen volgen. En uh, daar speelde Jimmy Swaggers, ook een Amerikaan op ja, een maar piano. In, ja. Ja. Maar trok zijn neef of zo, of een jong iemand die uh, nou eigenlijk ene beentje Jerry Lily Lewis nadenkt? Ja, dat was ongelooflijk. Ja, ja, dat was knap, ja. ja. ja. Van Little Richard. En dan wat muziek, denk ik. Hè. Um, we hebben ook net Lucille gedraaid. Hè? Ja. Eerst de Little Richard, ja. daarna door de Every Brothers. Ja. Want ik heb wel eens gehoord, dat, uh, dat zei Speks Hildebrand ook, uh, Bob Dylan heeft uh, hersens gebracht in de rock'n'roll. En de Every Brothers hebben eigenlijk de rock'n'roll groot gemaakt. Klopt dat ja. vals, Ja. Nou, ze hebben wel veel gedaan natuurlijk. Ja, hebben, ja. Ja, zijn wel herinner me wat worden. Constant Meijers tegen ons zei. Nee. Als ik dan weer eens een keer uh, de Afflea Brothers opzet, ja. dan denk ik toch... Ja, dat is toch eigenlijk de mooiste muziek die ooit gemaakt ja. is. Ja. Ja, ja dat ja, dus is wel, wel belangrijk ja, geweest dan. Ja. Ja. Toch een grote rol gespeeld, man. Ja, gek. Maar we waren nu natuurlijk niet de enige, want... Uh, nee. Een aantal andere mensen die het aan hebben bijgedragen... die, die, die hebben het tot nog toe niet echt uitgelicht, Maar ik nee. denk aan Gene Vincent met Lula, ja. uh, Buddy Holly, hè, Ook niet te vergeten. Nee, uh, nee, ja. nou, ik denk dan eerder dat Buddy Holly het groot heeft gemaakt... dan de Heavenly Brothers. Ja, maar In de Heavenly mijn, Brothers hebben denk mijn, ik een langere vrienden. periode. Dus die kennen we beter. Die hebben ja. meer impact gehad dan Bunny. Ja. Die is natuurlijk wel te vroeg overleden. Hè? Ja, ja. Niet als de enige. Nee, toen met dat vliegtuig. Ja. Hadden, hè? Ja. Maar de Everly Brothers, die waren ook wat meer... Uh, die waren wat meer salon fake. geloof dat volwassenen... Ja, uh, oké, okay, dat zou kunnen. Die ja. waren meer geaccepteerd. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Geloof ik ook, ja. ja. Maar prachtig, prachtig. <laughs> en ook opmerkelijk hoe ze dat hele rauwe... Uh, een nummer van Little Richard Lucille. Ja. Hoe ze dat hebben omgezet in ja. een, een heel typerende eigen stijl. Ja. En van iets heel opwindends, snels. Iets heel uh, spannend. Ja. ja. Yes. Ge, lang gemaakt hebben. Hè? Ja. ja. Nee, dat is waar. Ja. ja, het is leuk omdat we ze uh, achter elkaar gehoord hebben. Ja. ja. ja. Dat vinden Rob en ik nog wel eens leuk om uh, Lucille ja. achter elkaar te spelen in de okay. Festival van Little Richard. En dan over te gaan naar de Avenue BAMBOO! Oh. Ja. <laughs> en nu Buddy Jolly met een cover van een Little Richard song, Ready Teddy, uit 1964. Ready. Rock and roll on the flat top, catching now the dungaree doll. I'm headed for the gym to the sock hop ball. The are really jumping, the cats are going wild. The music really sends me ideas, crazy styles. I'm ready, ready, ready, daddy. I'm ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, I'm ready, I'm ready, ready, I'm ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Oh! To the corner, pick up my sweet pie She's a rockin' roll, baby, she's the apple of my eye I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready Ready, ready, ready, ready, I'm ready Ready, ready, I'm ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll wow. En zijn tweede hit single was uh, Long Tong Sally, hè? Ja. Ja. Ook ook, niet, uh, ook niet onbekend gebleven, hè? Nee, zeker niet. Ook door de Beatles natuurlijk gecoverd. Hè? Ja, ja. Die gaan we zo ook zo beluisteren. Ja. En daarna heeft hij toch wel heel veel meer uh, platen gemaakt eigenlijk, hè? Want die Long of komt uit 1956, ja. hè? En uh, Tutti Fruity, ik zeg het nou goed, uit 1955. Tutti Fruity. En toen is hij ook veel gaan optreden eigenlijk, hè? En dat ja. heeft toch al geresulteerd in de integratie... tussen blanke Amerikanen en Afro-Amerikanen. Want die gingen natuurlijk gewoon voor zijn muziek. Die kwamen allebei samen ja. in het publiek. En dat, dat is toch wel goed. Ja. Dat heeft hij volgens mij ook een hoop goed gedaan. Ja, ja. ja. ja het was natuurlijk in zijn verschijning ook een beetje... Maar ja. aan de ene kant was het natuurlijk een hele stoere, ruige rocker. Ja. En ja. aan de andere kant een hele... beminnelijke feminine... Charmante Lionpop. Oké, okay. als hij niet achter zijn piano stond, was hij. Die... Of was hij boven zijn piano stond, was ze geloven ook, ja? Ja, ja, ja. Maar ik ken hem van veel van die latere optredens uh, met glitter en uh, geweldige orkesten... met twee basgitaristen en twee drumstellen. <laughs> En dat zou heel goed in elkaar. Was, het was ook een pure showman. Hè? Toch wel? Ja, ja oké. Okay. Maar het mooiste is een concert ergens in de jaren zestig. wat hij in Parijs gaf. Dan, uh, dan zie je dat het eigenlijk ook een soort shaman is. Ja, ja. Dat is een soort extase. Staat hij dan achter zijn piano. Ja, Ontbloot bovenlijf. Uh, op een ruige manier die, die grote hits eruit te smijten. Ja, ja. Okay. Is echt, uh, Heerlijk hits. Extase, he? ja. Ja. ja. Ja, en die, die heeft. Daar heeft hij zijn hele carrière op geteerd, hè? Die, die, die vroege hits. Ja, dat geloof ik ook, Want hij ook, ja. heeft toch ja. naderhand niet ja. veel nee. grote hits meegemaakt. Nou, aan het eind van zijn leven heeft hij één grote hit nog gehad. Dat was uh, uh, dat na zijn dominee-periode. Uh, dat is nummer uh, It's Real. Ja. gaan we aan het eind nog even draaien, inderdaad. Je het niet. Oké. Okay. <laughs> Het is echt een plaatje. Niet, niet nou. echt een hit. Nee, nee maar, heb, heb, maar heb je die gekozen uit zijn gospelperiode? Ja, klopt. Ja. Heb je niet Slecht. van... He's not just a soldier... <laughs> Nee, die ken ik niet, nee. En van... I got a joy, joy, joy, joy... Deep in my heart. Deep in my heart. Dat is deep in my heart. I got a joy, joy, joy, joy... Deep, deep in, in my heart. heart. Deep, deep in, my heart. in my heart. To stay. <laughs> I know the devil, devil, devil. <laughs> nee, nou. Nee, misschien ben je ook maar draaien. Ik zal ja. eens uh, luisteren, inderdaad, ja. Ja. Ja. ja. Misschien voor, uh, voor, voor een ander keertje nog. Uh, Jerry Lewis, die was ook zo... Uh, is hij ook een beetje in de komstbol geweest? Ja, ja. In ik, heb heer een, uh, geweest. ik heb een... Uh, fragment, er is een fragment van... Uh, een discussie tussen Sam Phillips... en Jerry Lewis... tussen platenopname door. Ja. Nou jongen... Hij, Jerry Lewis die vond eigenlijk dat hij zijn muziek van de duivel maakte. <laughs> en dat, ja... Uh, yeah. Maar goed, dat terzijde. Dat is heel wat handig, ja. Maar, uh, en, en, en die samenwerking met Jimmy Swaggart geeft ja. natuurlijk ook wel aan dat hij een behoorlijk dik van de religieuze molen ja. heeft meegemaakt. Heel gelooflijk, ja. Go to and John. He ducked back in the alley, baby you got. Hoe is hij eigenlijk uh, dominee geworden, Pim? Uh, dat heb jij uh, ja, opgezocht. Ja, uh, dat heb ik opgezocht. Vliegtuig, Australië? Ja, niet alleen. hè? Dat uh, was ook iets anders, inderdaad. Ja. Is het niet zo dat hij op weg was in het vliegtuig? van Nee, naar Australië. Ja. En dat hij toen een licht in de ja. hemel zag... en dat overtuigd was dat zijn laatste uurtje was aangebroken... Nee, ja, toen beloofde, als ik gered ja. word, zou ik mijn leven uh, wijden ja, aan de heren. Ja, ja. Dus dat wat ik nieuw, in mijn hoofd ja, heb zitten. Ja, maar ja, nee. je hebt het wat uh, gedeten hier ja. opgezocht? Want uh, op een gegeven moment merkte ze broer uh, Marquette dat Richard toch een beetje... Uh, Little Richard toch wel aan het veranderen was. Ja. Ze hadden eerste wilde uh, feestjes en zo, maar dat werd steeds minder Richard begon er steeds meer over uh, rock'n'roll uh, op te geven. Daar begon hij steeds meer over te praten. Ja. En zijn leven lang voor aan God te wijden. Ja. Met name als hij in de put zat, inderdaad. Dus. Ja. Je, je zag een beetje een verschuiving al komen in die ja. tijd. Hij uh, begon er steeds minder te drinken. Op een gegeven moment kwam er uh, een broeder, Wilbur Gully. Uh, die kwam bij me aan de deur, kolporteerde eigenlijk. Ja, ja. Met christelijke lectuur. Hij ging van deur tot deur, ja. En op een gegeven moment kwam hij ook tussen... Uh, hoe heet het? Uh, Little Richard tegen. En daar is hij dan heel gesprek mee eigenlijk. Ja. Hè? Uh, ook de muziek van de duivel. Had die, uh, daar begon hij natuurlijk ook over. Ofzo. En toen is uh, Little Richard toch steeds meer gaan nadenken. En toch wel die kant op gegaan. En, natuurlijk, en dan uh, het verhaal over uh, uh, zijn tournee in uh, Australië. Ja. Op een gegeven moment zat hij in, een, uh, in het vliegtuig. Ja. En toen, kon, uh, ja, toen was Ja. Het was net op dat moment dat uh, Rusland voor de eerste, de eerste Sputnik ja. lanceerde. Ja. En dat zag hij dan in de flits bijkomen. komen. Ja. Hij wist niet dat het Sputnik was, natuurlijk. Maar ik vind het een onwaarschijnlijk verhaal. <laughs> Waarom? Ik, ik was als school jongetje erg bezig met ruimtevaart. Ja. En nou, die Sputnik, jongen, geweldig. Ja. Maar ik heb even gekeken en dan zie je een klein stipje. ...langs de lucht gaan. Nog kleiner dan een fel sterretje. Dus dat hij dat als, als licht heeft waargenomen. Dat is bijna niet nee, voor nee, te stellen. Dat nee. nee, ja, is een goed verhaal. Hoor. Ja, maar ja. maar vol eh. vol voor mij, volgens mij is het ook niet het verhaal dat hij in een vliegtuig zat. Maar hij was aan het optreden. Oh? Op 4 oktober inderdaad. Ja. Ja. Ja. Samen met Eddie Cochran en Gene Vincent. Ja? Voor 40.000 aanhangers in Sydney. En Voor Richard leek het alsof die satelliet recht over het stadion vloog. Eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En die zei: nou, Ik stond op van de piano en zei: Dat is het, ik ben helemaal doorheen. Ik verlaat showbusiness om terug te gaan naar God. Oh, wat mooi. En Penman vliet de tournee voor wat hij was en vloog terug naar de States. Oh, dat is een heel ander verhaal dan ik uh, ja. gehoord heb. Wat ja. Ja. ik deze... me nog niet kan voorstellen, dat als je de stad op te treden, dat je zo'n stipje langs de hemel ziet uh, vliegen. Nou, waarom niet een soort vallende ster? Ja, dat is veel opvallender. Ja, ja en inderdaad. Is, uh, ja, dat ja, ding is ja, heel klein. Nou, goed, ja. Dat uh, moeten we uh, maar eens aan uh, deskundigen vragen. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, ja, het had wel impact. Want toen, was, toen besloot hij ook om dominee te worden. Ja. En dat had uh, twee grote impacts. Hij moest gaan trouwen. Ja, want een dominee moet een vrouw hebben. Oh, ja, en die mag geen koffie meer drinken. Zo. Dus die moet zich wijden aan de, ja, de wetten van God en zo. Ja. Dus hij moest een vrouw hebben. Ja. En ten tweede kwam er geen geld meer binnen. En dat was zeker voor zijn familie een beetje pijnlijk. Ja. Die moest ineens bijbaatjes nemen. Ja. Oh, ja. Zijn moeder, of nee, zijn die zegt ook. Onze hele wereld leek in elkaar te vallen. Ja. Het was vreselijk dat we niet de tijd hadden gehad om ons voor te bereiden. We telden altijd al zijn geld, duizenden dollars. Ja. ja. God, ja, wat een leven, hè? Ja, dus het geld en hij moest trouwen, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ja, ja, dus ja, ja, ja, ging hij op zo'n vrouw. Ik ja, ja, heb ja. een vrouw meer kunnen vinden, ja. En nou Ernestine uh, Campbell. Oh. Volgens mij geen kinderen, nee. nee. nee het was bekeken. alleen voor de show, hè, dus ja. volgens mij heeft hij er niet aangeraakt. Hè? Nee, ja. Nee. Ja. Het is onduidelijk wat, wat soort relaties ze hadden eigenlijk. Hè. Ja. Maar hoe dan ook, op 11 juli 1959 zijn ze in Hollywood getrouwd. Aha. En Richard liet de bruid, de familie, de gasten en de predikant maar liefst zes uur wachten voor het altaar. Oh. <laughs> en niemand wist waar die was. Nou, dat is natuurlijk geen ideaal begin voor een huwelijk of zo hoor. Nee. <laughs> maar dat kon ook niet anders. Hij was alleen maar getrouwd om, uh, omdat ze zich als dominee verplicht voelde getrouwd te zijn. Ja. Haar, ja, ja. Ik hield van haar alsof ze mijn zus was. Ja. Ja. Want toen ik, uh, toen ik haar had het moeten, was ik zeer op haar gesteld. Maar als echtgenoot heb ik haar toch wel verwaarloosd, ja. I was gay and I wasn't concerned. Ja. <laughs> als ik haar was, was ik maar nooit met, haar, met mij getrouwd, ja. Ah. ja. Ernestine was te veel vrouw voor mij, ja. <laughs> het huwelijk hield er ook geen stand, mee. Volgens mij is het na een paar jaar is het ja. Weer, ja. ja. ja. Even, dit, even buiten het programma om, ja. begin ik me knippen. Ik wel eens gelezen dat hij uh, een van zijn perversies was dat hij er zo van kon genieten als die andere mannen zijn vriendinnen liet neuken. Wa It's real, And I'm so thankful to God that all the doubt, all of the doubt in my mind is settled. It's over because it's real. The Spirit tried to tell me long time ago, but I did not the truth. I didn't want to receive, but I am receiving and I'm endeavoring to be happy. Thank God. Bless the Lord. It's real But it's real terugkeerde naar de rock and roll. Ja, klopt. Hij, hij gaf ja. een concert met... Hij begon steeds meer te twijfelen als predikant. En toen is het toch overgehaald om weer op te treden. Ja. Maar initieel natuurlijk als gospel, ja. op een gegeven moment. En uh, het eerste optreden was in het mijnwerkerstadje Dorchester bij Sheffield. Huh? Maar Sam Koek, met wie hij zou optreden, uh, dit was niet op tijd. Dus zijn eerste optreden was eigenlijk uh, een teleurstelling, want het publiek verwacht natuurlijk rock and roll, Maar ja. hij deed alleen maar gospelnummers. Ja. Maar de tweede voorstelling... Uh, was Sam Koek er wel bij. En daar ging hij als eerste het toneel op. Hij zong al zijn hits natuurlijk. En, uh, en eindigde met Twisting the Night Away. En natuurlijk... gigantisch veel applaus. Want ja. daar, daar kwam het publiek voor natuurlijk. Ja. Ja. En daarna Gene Vincent... met B, Bob, Lula. Mm -hmm. Lula ja, ja. En daarna... Beurt aan Little Richard. Daarna kwam Little Richard... Het podium bleef een minuut lang in het donker gehuld. En daar stond Richard Penniman, Little Richard... ineens achter de vleugel, in het centrum van het toneel. Spannend, hè? Ja. Hij was gekleed in een wit kostuum. En in plaats van Peace in the Valley... zette hij een Long Tonk Sally in. De zaal stond op zijn kop. Ja. <laughs> Little Richard zwaaide met zijn heupen... maakte dolle sprongen en bracht al zijn hits. Lucille, Good Golly Miss Mooney en Tutti Fruity... De koning was terug op zijn troon. Ja. Ja. Little Richard was voorlopig opgehouden dominee te zijn. Ja. We zijn bijna aan het eind van dit eerste uur. Straks in het tweede uur een andere rock roll held, Chuck Berry. Als slot twee minder bekende nummers van Little Richard. Send Me Some Lovin' en Oh My Soul. Send Me Some Lovin'. Send me your picture. So long.